Door eten minder zout te maken kunnen tienduizenden hartinfarcten en beroertes worden voorkomen. Dat stelt RIVM-wetenschapper Hendrikse in haar promotieonderzoek. Als producenten de helft minder zout gebruiken, zou dat de komende twintig jaar bijna 30.000 hartinfarcten en ruim 53.000 beroertes schelen.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 Zeker 110.000 Turkse Nederlanders hebben deze week gestemd voor de parlementsverkiezingen in Turkije. Dat is fors meer dan bij de vorige verkiezingen van vijf maanden geleden. Toen brachten 76.000 Turken in Nederland hun stem uit. Ze konden de afgelopen dagen stemmen op drie plekken in het land. De verkiezingen in Turkije zelf zijn zondag. Die zijn nodig omdat de coalitieonderhandelingen de vorige keer mislukten. In Bergen-op-Zoom heeft een grote brand gewoed in een parkeerkelder. Vanwege de vele rook werd besloten tot ontruiming... van het appartementencomplex met 60 woningen erboven. Enkele mensen hebben rook ingeademd. Tegen 7 uur was de brand onder controle. De brandweer van Bergen-op-Zoom sluit brandstichting niet uit. Het weer, eerst nog wolkenvelden, maar vanmiddag geregeld zon... het wordt 13 tot 16 graden. Ook morgen veel zon en dan is het nog iets warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A4... richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Zoete Wouden langzaam rijden. A6, Ledenstad Muiden, tussen Almere Buitenwest en Muidenberg, 9. De A15, Nijmegen-Gorkum, de nasleep van een ongeluk... tussen Ochten en Tiel West 8. A20, Gouda-Hoek van Holland, bij Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer. A27, Almere-Utrecht... 18 kilometer file rijden tussen Knoopput Eemnes en Knoopput Lunetten. Het zijn bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort Utrecht tussen Soesterberg en Utrecht-Uithof 7 kilometer. Op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. De N57 Brouwersdam richting Rotterdam tussen Hellevoetsluis en Brielle 3 kilometer. De rijbaan is dicht. Er is een auto in het water gereden. Waarschijnlijk tot half 10 blijft het de afsluiting. Verkeer kan omrijden door de borden U11 te volgen.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 The Een hele tijd geleden. Rinde, was dat Albert-Jan. Ja, ik, ik, ben jij erin geweest dan? Nee, nee, nee, nee. nee, nee was, ik, was licht, ik was uit 1958. Ja. Eh, iedereen die geboren was in 1957, die kreeg een vrijstelling. Ah, wat sneu. Ja. Wat sneu. Dus maar, jij was lekker eh, in het leger. Ik was in het leger. Lichting in 4 Oké. Okay. Nou. Goedemiddag. Nou ja, goedemiddag, dat was uh, Status Quo. Welkom bij Zonvoet op zaterdag. We zijn er weer, drie uur lang. Live vanaf de Tolweg. Uh, welkom luisteraars, uh, welkom Rob.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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Met radio en televisie, 24 uur per dag. Een hele goede middag Zandvoort op zaterdag. We zijn bij je tot aan 5 uur van vanmiddag. Vanuit de Tolweg 10A. En uiteraard heel veel lekkere muziek onderweg, waaronder deze van Omi. En I need motivation, my is my queen. strong, yeah, she is that. Het is 10 minuten over twee. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Burgemeester Meijer krijgt eerste poppy opgespeld. Gisteren heeft burgemeester Niek Meijer de eerste poppie opgespeld gekregen door Connie Lempke. Lempke uh, vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppie in het Nederlands Klaproos is het het symbool van de Remembrance Day. Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Het opspelden van de poppy is een traditie in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het de best, zoals Canada.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 Dan worden, oftewel Mike Thai uit de jaren 80 Scoorde ze behoorlijk trouwens met diverse singles. waaronder deze The Female Intuition. Zaal gaan we praten verderop in dit programma met Ton Arisen. het gaat over het zesde open Nederlands kampioenschap garnalenpellen blijf luisteren. Your mouth is a revolver bullets in the sky. Mm -hmm. Your love is like a soldier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 Now no.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 Voor eerst gaan we luisteren naar de Simple Minds. Here is Don't You Forget About Me. Ja, nou, dat kan echt iedereen meedoen, hoor. Probeer het nog één keer. Makkelijk toch, Albert Jan. Ja, die snap ik zelf. Ja, hè? Jullie ja. willen de simple mice en don't you forget about me. See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 Si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú dat no je lo que estoy sufriendo, esto Ik te lo tengo que decir. Cuéntame, tu mi dat que te llevo a la Ik y yo no supe hacerlo así.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 In een of ander tijdschrift, dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik begrijp dat er volgend jaar de kop is zesde Open Internationale Nederlandse. Nee, het blijft het, blijft het Open NK. <laughs> maar ja, we gluren heel langzaam naar het Europese kampioenschap. Ja, nou goed, maar dat, dat wordt toch in, in Frankrijk werd dat toch? In Frankrijk of België? Ja. ja.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 Alweer, nu alweer de zesde open uh, ka uh, kampioenschappen. Ja, en we hebben natuurlijk uh, dit jaar ook uh, de Curaçao kampioen die bij kon doen. Maar die vroeg of we ook gambas hadden. Dus <lacht> ook, ja, ja, ja, ja. <lacht> Oké, okay, dus ook dat die hoek heb uh, je Ja, die hoek. Uh, ook Die zijn toevallig hier en dan uh, is dat ook wel leuk. Nou, nou, heb ik dus de hele week al uh, van die pallen, uh, zoekers moet ik zeggen, voor de kust zien rondlopen. Maar dat viel nogal tegen, die opbrengst. Ja, we, we hebben wat grover uitgepakt. Hè. Voorheen met een krootje en, uh, en een trekken met een netje. En nu hebben we de Ejmuiden achter ingehuurd. Uh, okay. dat, dat werkt ook. Ja, maar die, dat is wat verder, ze, ze zitten wat verder uit de kust: de ja. garnalen. Je en... ziet hem nog wel voorbij komen. En dan ja. knippert die mensen licht, want hij is echt voor ons bezig. Dat is afgesproken. Ja. Dus dat uh, is helemaal mooi. Goed, dus genoeg garnalen. Uh, veel, uh, afgezien van het feit even over, de, over, over het systeem van het garnalenpellen. Je hebt wedstrijdpellers en je hebt amateurs. Ja. En wat kwalificeert een, een professionele? Wat is het onderscheid tussen een professionele nou, en een amateur? Het is zo, de, de, de mensen gaan zitten en krijgen granalen voorgeschoteld... en dan wordt er gepeld. Ja. En uh, we gaan even uit dat dat twaalf zijn. We uh, doen een paar rondes. En dan van die twaalf worden de zes beste worden professionals. Oh zo, ja. En de zes minsten worden amateurs of blijven amateurs. Het is niet bij voorninschrijving zo van jij bent wedstrijd. Nee, nee. nee hop, ja, op, de op, kampioen van vorig jaar is nu die. die uit, <laughs> waar kwam die vandaan? Uit Zandvoort uit gewoon. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, van de amateurs, hè? Ja. En de professionals die, dat, dat, dat, ook uit Zandvoort. Ook uit Zandvoort ja. was Paul Laanman. Dus. Ja. Nee, klopt. Ja, kan ook echt niet anders. Maar goed. En de andere was uh, Leider Drommel. Ja. ja. En Leida. Leider. Als je luistert, je moet vandaag bij de professionals. <laughs> Goed, nee, maar dan dat, bedoel dat, dat zou je. Dat, dat, dat, verplicht zou ik bijna willen ja, zeggen. Ja. ja, je krijgt ook eeuwige roem, natuurlijk. Ja, dat ja, kan je dat ook mee. Is, ja, ja. Dat, is niet zo, dat, is, dat is niet zo zwaar te tillen ook. Nee, he? daarom. Je hoeft niet zo'n grote beker mee nee, te Nee, de doen. eerste prijs is zwaar. Oh, die is wel zwaar? Ja, die is heel zwaar. Die is heel zwaar. Dus van heel dik glas gemaakt. Uh, het begint allemaal vanaf vier uur. Ja. Uh, dus als mensen dit nou horen en zeggen van nou, ja, het lijkt me ook nog wel... Kunnen die er eventueel nog meedoen? Je kunnen nog meedoen. Maar dan moet je wel vier uur bij het last zijn. Dan moet je de, er de, minimaal de, om vier uur zijn. Minimaal ja. om vier uur zijn. Uh, een, hoeveel uh, inschrijvingen heb je tot nu toe uh, op voorhand? We al? zitten nu uh, boven de dertig. Boven de dertig. En voor, weet, je nog, weet je nog het aantal van vorig jaar? Vorig jaar hadden we de 29 wedstrijdpellers. Zo. Oh. En uh, nou ja, daar gaan we dit jaar overheen. <laughs> Ja, en nou, ik ben benieuwd hoe de Duitse, Duitse afvaardiging het er vanaf gaat brengen. Ja, ik ook. Want uh, dat, is, uh, dat lijkt me wel. Ja, die zitten natuurlijk niet aan de veer. En vorig hè? jaar hadden we dan een Chanticoor. Uh, ja. Maar daar hebben we ontdekt dat 30 zangers natuurlijk best veel ruimte innemen. Ook. Dus we hebben ook, dit. Ook. We, we, <lacht> hebben, we <lacht> hebben nu een, een super duo: hij en gij. Je, je weet niet wat je hoort. Het is super gezellig. Hoe heb je die nou weer op de, had, ik in zelf op de kop getikt? Nou, het is zo dat de week na het Nederlands kampioenschap in Zandvoort... Ja. wordt er een kampioenschap in Eckenwil gehouden. En Eckenwil, daar is zwaait uh, in de Witte Zwaan... zwaait uh, Jan de uh, recepten. Ja. Die heeft dat meegenomen uit Zandvoort, want hij was van Pension, het Zeehuisje...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 Die worden verwerkt in de keuken, dat hapjes. Dus je kunt ze gelijk eten. Dus die worden gerecycled? zo. Ja, ja, ja, zoiets. Oké, dus... Er wordt zeer hygiënisch mee omgegaan en er mag ook geen velletje in zitten. Maar vanmiddag hebben we garnalencroquetjes en we hebben even snel... en garnalige haakbolletjes en een cocktailtje en... al garnaal Alles staat in teken van een garnaal. Met A-E. Garnaal.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 En uh, met uh, hij en gij als muzikale omlijsting. Dat wordt weer een hele gezellige avond. Net zoals vorig jaar. Het dat is, dat is nog op film gezet. Het staat op YouTube. Oh ja, dat wou, wou ik nog zeggen. Als u echt wil zien uh, hoe het daaraan toe gaat, dan moet u even naar YouTube. Daar tikkt YouTube. YouTube. YouTube! En dan uh, even intikken: kampioenschap, kanalenpellen. En dan krijgt u een schitterende film te zien. Gemaakt door CFM.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 Nou, wij verheugen ons er nu al op. Want als, als jij erbij bent, dan gebeurt er altijd weer wat. Goed, dankjewel. Top. Dankjewel, dankjewel Ton. En een mooi weekend voor je. Mannen, dank je. Werk ze. <lacht> ja.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 Dat is, lang, dat is meer dan 25 jaar geleden. Ja, dat klopt. Hoorde, de Rocking Radio. Vier minuten voor drie uur. We krijgen volgende week ergens uh, dinsdag, geloof ik, een optreden in de Hotsstraat. Uh, op woensdag. Woensdag, uh, ook goed. Yves Berense lanceert zijn tweede single. Op woensdag 28 oktober zal Yves Berense zijn tweede single Groots lanceren. Na het overweldigende succes van zijn allereerste single Voor Jou... komt er in Zandvoort geboren en getogen zanger nu met zijn tweede nummer Droomvrouw.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 En als je toch wat van het concert wil opvangen... gewoon even het raam open, hè? Misschien hoor je nog wat. Ja, je weet het maar het nooit. Tot zometeen naar het nieuws en weer van drie uur. I, don't drink coffee, I, take tea, my dear. I like my toast on one side can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in